Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet gaat door met de handhaving van de wet tegen schijnzelfstandigheid. De ZZP-wet bestaat al acht jaar, maar de Belastingdienst hoefde die van de politiek tot nu toe niet te handhaven. Het kabinet wil daar op 1 januari toch mee beginnen. De handhaving zorgt voor veel onrust en zorgen bij freelancers en bedrijven. De VVD en NSC snappen die zorgen, maar vinden wel dat het handhaven van de wet moet doorgaan. Mogelijk moeten mensen die jarenlang een te hoge via uitkering hebben gekregen door een fout van het UWV, dat geld toch terugbetalen. De uitkeringsorganisaties zei gisteren dat dat niet hoeft. Maar minister Van Heijem van Sociale Zaken zegt nu dat dit nog niet zeker is. Ik vind het ook erg pijnlijk. In de eerste plaats echt voor de, de vele uitkeringsgerechtigden die hier uh, geraakt worden. Die het door hun ziekte vaak toch al niet makkelijk uh, hebben en daardoor uh, in nog grotere onzekerheid uh, komen te verkeren. Maar ja, ook wel een beetje overvallen door de omvang van, het, uh, van dat probleem. En ook dat het zo lang onder de radar heeft kunnen blijven. Door fouten bij het UWV hebben mogelijk tienduizenden mensen met een uitkering te veel of juist te weinig geld gekregen. Frankrijk heeft een nieuwe premier. Michel Barnier heet hij. Hij is een oud eurocommissaris en is vooral bekend... van de onderhandelingen die hij had met Groot-Brittannië over de brexit. Barnier krijgt nu de opdracht om een nieuwe Franse regering te vormen. En Nederland heeft er weer twee gouden medailles bij in Parijs... bij twee klasses in het handbiken. Jetse Plat won vanmiddag ook de wegwedstrijd... na eerdere overwinningen op de triatlon en de tijdrit. Ook Mitch Valise won goud op de weg... Mitch Valise, een geweldige overwinning. Goud voor Mitch Valise op de Paralympische Spelen in Parijs. Een buiging voor zover het kan. Mitch Valise, pakt de vlag, hijst hem over zijn hoofd en juicht. Ja, Platt doet ook nog mee aan de marathon. Daar hoopt hij zondag zijn vierde medaille te scoren. Dan nog het weer. Vanavond nog lang droog en zonnig. Met temperaturen van dik 24 graden. Morgen in het noorden en oosten veel zon. In het zuiden wordt het bewolkter. 25 tot 27 graden wordt het dan. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat nog een file op de Ring van Amsterdam. De A10 West richting Den Haag. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM Met nu Alternative FM. Drifting away from you. My heart a-clenching fist beating itself up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 Tot zover was dat het eerste nummer van deze alternatieve FM op 5 september. Ja, dat is altijd leuk als ik op een gegeven moment de schuifje openzet... dat er nee. nog een uh, vergaderingetje nog ergens aan de andere kant van, uh, van de tafel nog wordt uh, besloten. Heren, even één ding. Als de schuiven openstaan en ik ben aan het woord... dan houdt iedereen gewoon zijn kakel dicht. Dat is even meteen even wat ik uh, hier uh, zeg. Ja, ik moet even met de manen wappen. Uh, begonnen met uh, Ruud Houweling vanavond in deze alternatieve FM... Die van 5 september. En dat had ze ook weer een reden. Want uh, Ruud Huiling had gisteren een optreden in de Zandvoortse protestantse kerk. Hij noemt het de dorpskerk. Maar wij weten wel beter in uh, Zandvoort. Want dit programma wordt tenslotte in Zandvoort gemaakt. En daar had hij dus een zomerconcert. En hij mocht dat afsluiten. Dat deed hij samen met Ro Kraus, een alt-violist. En ja, het was op een gegeven moment wel heel bijzonder... Uh, dat uh, er een aantal nummers van het album Accidental Pictures in akoestische vorm... maar dan wel met de akoestiek van die kerk erbij. En dan was het bijna een compleet orkest wat je min of meer kon horen. En er stonden echt twee mensen maar te spelen. Dus dat uh, was handig gebruik maken van de akoestiek van de kerk. Um, het nummer heet I'll Always Believe in You. En volgens mij heeft hij die, die niet gisteravond uh, laten horen op het moment dat wij dit uh, in elkaar schroeven. Dit uh, programma is het... 5 september. en Het uh, optreden was 4 september. Wat gaan uh, wij doen in deze uitzending? In ieder geval uh, is het zo... dat wij gaan praten met... Anna Vera, maar dat is een opgenomen gesprek. Dus dan heb ik even rust. Uh, het, in het, uh, het... volgende uur zit daar ook een gesprek... in met Ethan Huis. Dat is een songwriter... en eigenlijk misschien ook een muzikant. Muzikant, songwriter uit Venray, Want... Morgen verschijnt er weer een nieuw album van hem. The Road and the Wilderness. En dat was dus alle aanleiding om met hem daarover te gaan praten. En in het laatste uur is het dan de beurt aan Joost van Beek van Westone. En dat heeft weer te maken met een optreden in manifesto in Horen. En dat heeft weer een aanleiding. Want het is het 25e bestaan van deze popzaal in Horen. En daar spelen de jongens van Westone. Verder in de uitzending is... Tuskhead te gast. En achter Tuskhead schaalt Patrick van Zandwijk en die heeft best nog wat te vertellen. En als extra gast, maar dat is hij eigenlijk elk jaar wel. Dat is burgemeester van Zandvoort, maar ook muziekliefhebber en dat is David Molenburg. En daarom zal deze auteur in de VVM nog wel heel bijzonder in het teken staan met wat Belgische producties. Want David Molenburg is nogal een enorm liefhebber van de Belgische popmuziek. En er zitten zowaar twee producties in. En dan kan ik ook niet achterblijven. Want in de mailbox klepper we nou op een gegeven moment ook nog een single van Pilot. Als ik het goed uitspreek uit Leuven. En die zeiden van ja, uh, wij hebben ook een nieuwe single. Uh, in de regel draaien we eigenlijk alleen maar Nederlandse producties. Maar omdat David Molenburg hier te gast is. En met die twee Belgische producties. Uh, komt, denk ik, ja, dan kan ik Pilot ook wel laten horen met Double Digits. Mooi, uh, die single, die komt op 6 september uit. En zoals je weet, het is vandaag, als we de uitzending doen, 5 september. Geldt ook voor deze single, die komt ook op 6 september uit. Wij mogen hem al laten horen, Mee Evans, en ook van mij. Huiskom, hou je ook van mij. Als ze alles uitdoen, hou je ook. Sond alleen staat hou je. What a thrill to hear you say I will Hold your hand when times get rough Through a storm in the night I will cover you with all my love Say I do Cannot wait to spend the rest of my life with you You're the only one that I would go to Let this wedding band to make it real I just want to hear you say I will spent the rest of my life with you. You're the only one that I would go to. At this wedding band, make it real. I just want to hear, hear you say, say, I will. Mm -hmm. The doors are open. His eyes are all I see. Been waiting for this moment. He's the only one for When just one breath away To say I do I cannot wait to spend the rest of my life with you You're the only one that I would go to But Let this wedding, wedding band make it real Now I finally heard her say Now I finally heard him say... I will... Lief Francesco Daniel voert het uit. En die komt ook naar de studio. En die dame met wie die dat uitvoert... die is al twee keer geweest. Dat is Melanie Ryan. Uh, bovendien heb ik daar nog wel wat opmerking over. Want Melanie Ryan is een van de mensen... die meedoet in, aan die popronde... En nou kijk ik op het lijstje en dan zie ik Popronde Haarlem. Daar staat nog helemaal niks bij uh, dat Melanie Ryan daar uh, nog gevraagd is of wat dan ook. Dus is het uh, mij de taak aan de Popronde Haarlem eens eventjes duidelijk te maken... dat deze Melanie Ryan daar zeker in thuis hoort. Ook al is Haarlem misschien dan helemaal niet echt een country-minded stad. Maar uh, een uh, dame die bijvoorbeeld al bij NPO 3FM een, uh, een beetje airplay heeft gehad... ten tijde van Serious Request... dan denk ik van ja, dat, uh, dan mag het toch wel op een gegeven moment... iemand uh, wakker worden in, uh, in Haarlem van... Hey, vraag eens even deze Melanie Ryan uh, op de 12e oktober... want dat is de dag dat die popronde gaat plaatsvinden in Haarlem. Um, daarvoor hoorde je Mae Evans met haar nieuwe single. En dat nummer dat heet ook van mij. En op een gegeven moment denk ik... hé, hey, ik... Ik kom de laatste tijd ook nog wat dingetjes tegen van Nana. Of Nana Pijnenburg. Dat is de echte naam. Maar in het Echi heet ze voor ja, de dingen die ze uitbrengt. Nana M. Rose. En ik denk. Dat wordt weer eens tijd om daar wel eens even wat te laten horen van. Hoe klopt dat ook weer? Is het november? Swear, it just didn't even, make sense. even in the we were still. Hoping for this dream to end. Ooh, ooh, ooh. The back pressed the guns, my boy We never like so much to play pretend. Happy songs are like the saddest tracks. It seems Some dreams just never end. The story of the past Sticks out in the meadows Yes, it's got the lonely farm Got along. En dit is natuurlijk ter voorbereiding op wat er straks gaat komen in uurtje nummer twee. Want dan uh, komt de heer Tuskhead aan bod. En dit is Niels Buis, uh, Ook eigenlijk een beetje dezelfde soort stijl um, die van Tuskhead is anders, Maar het zit wel een beetje in hetzelfde genre, namelijk de Americana. The Lonely Farm is een beetje het laatste wapenfeit, het laatste muzikale wapenfeit van Niels Buis. Bovendien komt hij met een compleet album op 11 oktober en die houdt hij ten doop in. Hoe kan het ook anders in de Pierce in Volendam. En bovendien, Niels Buis is nu ook solo geweest, want vorig jaar was hij... ...te gast samen met zijn band Sai Hollywood. Die band die bestaat nog wel. Alleen, het is allemaal een beetje op een lager pitje gezet. En de aanleiding om Nana M. Roos te laten horen... ...heeft ook te maken dat ik een aantal dingen voorbij zag komen... ...bij de socials van deze Nana M. Roos. En toen had ik een beetje zo het idee van... ...nou, eigenlijk kan ik dan wel iets laten horen vooruitlopend op de uitzending van 19 september. Dat is over twee weken, want dit moment is 5 september. En dan hebben wij wederom ook weer een muzikale gast. En zij trekt eigenlijk met haar, ja, min of meer een, een, bestel, nou, een omgebouwde bestelbus. Het is een soort van wagen waar ze eigenlijk in woont. Gaat zij door het land heen om verhalen ergens te vinden en noem maar op. En deze... Lisa Welt, want daar hebben we het over, die heeft aan het begin van de zomer ook een album uitgebracht. One Two One, of One and One. En een van de nummers die erop staat is ook een single. En dat is dit mooie nummer, Innertide. MUZIEK <tied> of life, then you'll see that everything Is afkomstig van het album The Silent Language, en we hebben al eerder in deze uitzending aandacht besteed aan het verhaal van Newland. En dit nummer, dat is Wasteland Waltz. Wil je dat een beetje teruglezen? Kun je onze website raadplegen? Want die hebben we ook nog uh, altvem.nl, en daar staat het hele verhaal van dit album van Newland op uh, met The Silent Language. Uh, melancholisch, nou dat hoef ik niet verder uit te leggen want dit was duidelijk een melancholisch nummer, uh, Lisa Welt die komt op 19 september hier spelen, dus uh, dan is het uh, haar beurt uh, maar we hebben in ieder geval vooruit uh, gedraaid in de tijd, hoewel die single die hebben we al een paar keer hier in deze alternatieve film laten horen Tijd voor een blok en wel een Nederlandstalig blok, want een opgenomen interview eerder deze week met Anne Vera en die, die gaat iets vertellen over een EP die nog gaat verschijnen, maar ze heeft ook al een single vooruit gestuurd die van die EP afkomstig is. Er staan er zelfs nog twee singles op die ze al eerder heeft uitgebracht. En een van de eerste nummers die je terug te vinden is, is deze. Daarachter hoor je dan het interview en daarachter een, een, het nieuwe nummer van uh, Anna Vera. En dan hebben we ook nog de nieuwe single van Los Jos. Dus het is een, een compleet uh, Nederlands blokje uh, als je het uh, wel vult de kamer in kleuren. Ik voel me grijs, ik volg de lijnen en patronen in het zoo. Vrolijke tapijt, het hout roept warmte, maar ik schreeuw van de, kou. Van, de kou, van de kou Tranen die niet rollen, hoe lief ik nog van je hou Beginnen hoe ik zeggen wil, zonder verkeerd te brengen. Tweedimensionaal valt er zoveel te vermijden. Waarin ging de zin? Het samen me zo verblijden. Ga tegen verlangen in. Zo moeilijk nu, zo simpel het begin. Zo simpel het begin begon. Onder een andere zon. Hebben wij Anne Anna of Anne Vera? Ik zeg het. Zeg het... Heel, heel verwarrend, Anne Vera. Ah, het is Anne Vera. Uh, uh, een van de vele Annes die uh, nog een, uh, een aantal uh, dingen op uh, muziekgebied uitbrengen. Maar jij brengt Nederlandstalige muziek. Um, waar uh, ja, wa, wa, waar moet men het zoeken? Wat, wat betreft jouw muziek? Waar je het moet zoeken? Wat, want... ja, wat voor, ja, wat voor stijl? Ja, ik zou zeggen dat het toch iets meer in de alternatieve hoek zit. Mm -hmm. Het is zeker pop. Um, ja, ik laat me sterk beïnvloeden uh, door muziek waar veel synthesizers zitten, diepe baslijnen. Dus het is een beetje een mix van akoestisch en elektronisch. Mm -hmm. Ik schrijf alles vanuit gitaar. Dus dat is meestal toch een beetje een, een tokkeltje of een uh, ja, slagje. Dat is vaak de basis van mijn nummers. Maar dan daarna gaat mijn vriend Bauke er helemaal overheen. Die produceert het. Ja. En um, ja, die trekt heel erg het gevoel eruit wat het nummer met zich meebrengt. Ja. Uh, vaak ja, door middel van toch wel gekke synthesizers. Dat gekke zit ook een beetje verborgen in mij en dat komt dan naar buiten. Ja, wat zit er dan verborgen in jou? Uh, vertel eens wat. Wat <laughs> <laughs> zit er verborgen? Ja. Nou, ik denk gewoon soms wel toch een gekke kant die ik niet altijd laat zien. Mm. Of een beetje die speelse kant. Ook nog een beetje kinderlijk denk ik. Gewoon de gekke geluidjes die je niet... Maar soms in Nederland weet je al, is het toch wel. Doe maar gek genoeg als je normaal doet. Hmm. Dus dan uh, ja, ik denk ik in de muziek die komt echt vanuit mij als ik dat ook schrijf. Dus dat wordt dan ook in het arrangement uh, benadrukt. Ja, uh, het is zoiets als. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Zoiets. Een beetje, ja, ja, ja. ja. Dat doe ik liever gek, doe ik nog maar meer dan. Uh, dus, dus toch een klein beetje, ja, een klein beetje uh, van, uh, van de middelmaat, nou, middelmaat van de regelmaat, laat ik het uh, netjes zeggen. Van de regelmaat afwijken, zoiets. Ja. ja. Uh, heeft dat altijd een beetje in je gezeten? Dat je altijd zo, uh, zo bent dat je iets afwijkt van wat een ander niet uh, heeft? Zoiets? Uh, zo voelt het soms wel, ja. Ja. Maar dat. dat... Dat is, ja, dat is denk ik gewoon, misschien hebben meer mensen dat, misschien ook niet. Uh -huh. Maar uh, muziek heeft mij wel altijd heel erg uh, die ruimte kunnen geven om het te uiten. En ook, ja, ik voelde heel vaak als ontladen, mijn energie kwijt te kunnen. En ja, uh, daarom doe ik het ook eigenlijk mijn hele leven. Ja, de, hiermee beantwoorden eigenlijk de vraag van, wat, uh, wat is muziek voor jou? Nou, dat, dat antwoord heb je dus eigenlijk net gegeven. Ja, precies. Dat ja. is echt mijn manier om te kunnen ontladen. Ja, uh, ja de vraag is, uh, want uh, hoe lang ben jij al bezig met muziek? Um, ja, ik vond vroeger muziek al heel leuk. Ik was echt een klassieke K3-fan. Hmm. <laughs> maar zo te zeggen. Heel van dansen en zingen. En op een gegeven moment uh, ben ik vanaf mijn tiende op uh, gitaarles gegaan. En daar kwam langzaam zandles uh, les bij, omdat ik in een bandje kwam. En uh, ja. Zo ging het een beetje door, uh, naar studeren en verschillende coverbands voornamelijk. En vijf jaar geleden ben ik echt begonnen met uh, zelf mijn eigen nummers schrijven, mijn eigen werk. Ja, ja hoe is dat uh, geweest om dan eigen nummers uh, te gaan schrijven? Uh, ja, het was iets wat ik eigenlijk initieel niet durfde en ook dacht dat ik het niet zou kunnen. Uh, en uh, ik was toen in mijn eentje op reis, daar refereert de titel Eén Jaar Zomer ook naar. Ik was een jaar in een soort... Zomaar maar waar het alleen maar lekker weer was. Mm -hmm. uh, en daar dacht ik, ga het toch gewoon eens proberen. Ja, ja want, uh, want wat moet je dan doen om, om een goed liedje in elkaar uh, te zetten? Want uh, gemakkelijk uh, lijkt me dat, dat dan weer niet. Tenminste, of het moet uh, bij jou in één klap uit je pen... of beter gezegd, achter je toetsenbord eruit uh, uh, komen. Want hoe werkt dat bij jou? Uh, het verschilt heel erg. Toen begon ik uh, met gewoon deels tekst. Ik had al wel wel eens wat liedjes voor dingen geschreven, maar niks serieus. Mm -hmm. En eigenlijk wist ik er nog heel weinig van. Het is wel echt een, een les geweest of een ja een proces. En soms de ene keer komt het wel echt op meneer dalen en bijna schrijf ik een heel liedje in. Nou, wat is het half uur? Mm -hmm. Maar Meestal is het proces veel langer. Uh, en is het vaak gewoon met gitaar. Begin misschien met een zangmelodie op de fiets die ik in mijn hoofd heb en dan ga ik er akkoorden bij bedenken of heb ik akkoorden die ik fijn vind yeah. en dan. Gaat het andersom? Ja, heb je ook een muzikale achtergrond? Um, nee, ik heb totaal iets anders uh, gestudeerd. <laughs> ik, ben, ik ben in Delft gestudeerd ja. en natuurkunde. Dat je wel iets anders. Ja, dat is heel wat anders. Ja. Maar daar heb ik ook altijd wel muziek gedaan. En uh, He, heb ik ook mijn vriend leren kennen. En uh, toen waren we dus gewoon hele goede vrienden muziek. Ik zat samen in een band. Ja. Dus uh, ja, wel altijd muziek om me heen gehad. Ja, zitten er eigenlijk ook overeenkomsten in iets wat, wat jij gedaan hebt uh, op uh, studiegebied en met wat je nu doet? Zitten er overeenkomsten tussen? Uh, een beetje. Ik heb wel mijn afstudeerproject, uh, mijn master in... Uh de akoestiek gedaan. Met oh. maken door middel van akoestische golven. Hmm. Dus uh, wel een andere toepassing. Maar wel dus, uh, ja. Er zitten dus een klein beetje in een wetenschap bij Anna Vera. Als ik het zo uh, beluister. Nee, weet ja. Nee, weet ja, want uh, wat ik, uh, je zegt iets over akoestiek. Maar de akoestiek speelt ook mee. Hè? Als je ergens in een ruimte staat met een akoestische gitaar. Doet uh, de akoestiek eigenlijk mee. Is er eigenlijk een extra instrument. Dat is mij wel eens verteld. Is dat ook zo? ja zeker het is gewoon je hebt reflecties en bepaalde frequenties kunnen weer uh, versterkt worden je kan ook in elke ruimte heb je bepaalde eigen frequentie, heet dat waar alles extra hard uh, resoneert mm -hmm. dus dat is een leuk experiment wat je tijdens <laughs> kan proberen ja. en, uh, ja. frequenties gaan zingen en wanneer je het heel hard wordt terugkomen dan uh, dan weet je dat dat de eigen frequentie van de ruimte is. Ja, ja, ja. ja. Dus, dus, dus er zit dus wel degelijk iets uh, wat, wat, uh, van kennis... wat je nog kan gebruiken als je bijvoorbeeld ergens een optreden doet... hetzij op een akoestisch gebied... dat je dat dan in, in je achterhoofd hebt. Uh, ja, nee, zou ik zeggen. Het is weer aan de ene kant een hele andere toepassing. Oh, toch. Wat jij soms weer toch heel abstract maakt of zo. Ik weet niet, omdat ik dan veel meer in de theoretische kant zit. En dit is dan toch weer, zou ik zeggen, meer praktisch. Ja. Uh, ik moet zeggen dat mijn vriend die heeft wel veel meer zeg maar, die overslaande brug ja. maar wel als hij het aan mij uitlegt want dan snap ik het natuurlijk, oh zo ja ja ja, ja. ja. <laughs> maar ik ben me meestal nog niet dat zo zeg maar ja eigenlijk die brug uh, die, heb, die heb ik nog niet heel erg geslagen ja. ik het weer bij teksten schrijven ja uh, over abstractie gesproken ben jij een abstract denkend mens uh, dat denk ik wel. Ik ben ook soms te veel een denker. Ja? Dus, uh, ja, zeker. Ja, hoe zit het dan als je op muziek mij helpt? Ja, nog een keer. Nog even vertel. Nog eens, even het laatste. Want ik ging er even tussendoor. Um, ja, dus ik, ik ben wel echt een abstracte denker ook. Ik zit ja. veel in mijn hoofd. En dat is wel waar muziek me bij helpt. En dat is ook zeker wat soms in mijn teksten eruit komt. Soms is het heel erg vanuit mijn onderbewuste. Ja. Uh, dus soms heb ik nog niet eens door. Soms wat ik aan mezelf vertel. Ja. Wat later, als het liedje wat meer af is, dan opeens zo van, oh wacht eens even, het was gewoon... <laughs> Ik probeerde mezelf iets uit te leggen. <laughs> dat is wel, wel heel ja, apart. Ja, maar uiteindelijk uh, lukt het dan toch om soms uh, uh, ja, een uitweg te laten vinden. Want uh, de EP, Eén uh, jaar zomer, die komt morgen uit. Ja, inderdaad. Ja, uh, wat uh, kunnen mensen daarvan merken met, uh, met, dat, met de EP? Um, Wat doe je eraan om, om, om de EP onder de aandacht te, te brengen? Nou, bij Zeevonk zou je juist meer de andere kant van mij... juist dat niet abstracte, juist zorg in het moment. Uh, Zeevonk is echt juist zo'n zomerdag... dat je helemaal in het moment hebt ligt mm. en alles even laat liggen en met een speciaal iemand bent. Mm. En uh, juist niet in je hoofd zit. Yeah. Uh, echte zomernostalgie. En de andere nummers verschilt het. Dus duidelijk zie je dat er verschillende... Ja, ...reflecteert verschillende fases uh, uit de afgelopen jaren. Uh, dus juist veel over dingen nadenken, over ja, je positie binnen de persoon als in de maatschappij. Uh, en dat... um, ja, dingen waar je tegenaan loopt, dus dat ja, zit er wel zeker in voren. Ja, uh, maar uh, de EP-presentatie gaat niet ongemerkt voorbij. Dat is wat ik eigenlijk ook wilde zeggen. Zeker, dat gaat niet ongemerkt voorbij. Nee. Dat hoop ik tenminste. Ja, uh, want kunnen mensen jou zien? Je? Wat je? Uh, want mensen kunnen jou zien, zien spelen? Ja, in Festival 11. Ja. Uh, in Rotterdam. En uh, we hebben een heel leuk voorprogramma ook, Bertha Jou. Ja. En vanaf 9 uur zijn de deuren open en er zijn nog tickets. Uh, ja. Dus uh, yeah. ja, we vooral langs. Ja, uh, de laatste vraag: waar kunnen ze jou vinden op het wereldwijde web? De web. Uh, als je annevera Vera pnl op Instagram zoekt, dan vind je mijn Instagram-pagina. Daar ben ik voornamelijk op actief. Uh, sowieso ook Spotify, Apple Music, YouTube Music. We staan op alle platformen straks. Met uh, EP, ook Cobus, Tidal, noem het maar op. Dus uh, zoek het op en ga het luisteren. <gijfie> ga ervoor zitten. Vera met haar nieuwe single Zeevonk. Daarvoor hoorde je uh, voor het uh, gesprek alles wat valt. En uiteraard gaat het natuurlijk over de EP 1 Jaar Zomer die binnenkort nog gaat uh, verschijnen. Um, da, da, dan gaan we verder, want ja, we hebben natuurlijk ook nog meer Nederlandstalig werk. En uh, deze meneer, die kennen we ook, want die is ooit hier ook geweest. De nieuwe single van Losse Jos, maar dat heet Geen Verkleed met geen verkleefbeestje. En de dame die we vorige week hebben gehad in deze uitzending... dat is Lisette Aviva in een aflevering van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En dit is Silence is a Siren... die aan het eind van dit eerste uur gaat markeren... Star, my eyes, they are tired.